Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste zangeres Sinead O'Connor is overleden. Dat schrijft de krant The Irish Times. Ze had grote hits eind jaren 80, begin jaren 90, waarvan deze misschien wel de bekendste is. Connor kreeg vorig jaar nog een belangrijke Ierse muziekprijs. Waaraan ze is overleden is niet bekend. De zangeres was 56 jaar. Midden in Manhattan, in New York, is vandaag een hijskraan ingestort. Het was daar half acht ochtends en de cabine bovenin was in brand gevlogen, zegt de brandweer. En als de heats the de kabel, cable de kabel tot een punt waar hij zijn strength verliest. En dat is waar de collapse occurred: de boom en een 16 ton. Load, crash to the ground. Er zijn elf mensen lichtgewond geraakt. En dat noemt de brandweer een wonder, want het had veel erger af kunnen lopen, zeggen ze. Ja, het zal je maar gebeuren. Denk je een schattig minivarketje aan te schaffen. En dan zit je een paar jaar later met een bakbeest van 500 kilo in huis dat niet eens meer op de bank past. Het overkwam de Brabantse familie Verbeek. Die woont in een rijtjeshuis en heeft onder de trap in de woonkamer... maar een groot matras neergelegd waarop varken Nelson kan uitbuiken. Het is wel wat, hè? Uh, ja. Yeah. Angela, dat is geen chihuahua. Nee, dat is geen kleintje. We zeggen een, een mix met een minivarken en een uh, landvarken. Een eigenzinnig type ook, want soms heeft hij geen zin om naar buiten te gaan. Als het regent, kijkt hij liever TV, zegt Angela's zoontje tegen de verslaggever van Hart van Nederland. Ja, we kijken meer naar Artie Boulevard. Dan gaat hij gewoon heel, heel de tijd meeknorren. Muziek vindt hij ook heerlijk om te horen. En sommige nummers dan gaat hij echt brommen. Zo van, uh, dus Wat is de favoriete nummer? Uh, zombie van de, de Cranberries. <lacht>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 is de zomer van ZFM. Met, met nu jouw keuze: ZFM. De De van de Een programma van Rick Seur en Pim Groof. Vandaag met gastpresentator Dick van Duinen. I woke up way too early, on oh, oh, the telephone, it's my lady calling. and says, Babe, I'm so alone, why don't you come on over, I just got to see your face. I really miss you, babe, oh, where you been all these days? I said, "Babe, just a minute, I'll be there to hold you tight. Ooh. She said, it better be a minute, cause I couldn't stand to wait. So up, Ooh. shower, a double brilliant team, the ain't hey, good looking, gonna see my girl routine. Oh.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 Me, I cannot move. A big man with a golden tooth is brandishing his gun. His sister's waiting for the China man, but you spoiled the fun. I didn't mean to shoot, but you forced me to. Man, it wasn't some self-defense. I mean, what can you do? Uh -huh. Turned to me to say, This is all your fault, you know, you're going to have to pay. I started free and I said, Well, I must be on my way. You can keep the bicycle and colors with your face. Good luck with the Chinaman, and now I get a race. Um. Doesn't wanna wait already. Uh, I have lost a lot of time and I mustn't be late. I ran all the way to her house. I bustle down and I ring uh, the bell. And she says, Well, what is this all about? You said you'd be a minute. It's taken you an hour. You are always late. I can't take, it uh, can't take it anymore. And now I sit here in my room. I don't know what to do. My bicycle is totally lost. My babe and I are through. I pick up my guitar and.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 Achter de microfoon in de krochten een bekende haarlemmer en geboren heemstedenaar, namelijk Joost Zwarte. Joost is vanaf de jaren 70 bekend geworden als tekenaar en ontwerper van onder andere strips, boekomslagen, platenhoezen, kinderpostzegels, omslagen voor tijdschriften, waaronder Humo en De New Yorker, organisator van de stripdagen, affiches voor bevrijdingspop en Torhout Werchter.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 En er was meteen ook een soort muzikale link met die familie. Okay. Dat is van Jurian Andriessen ook? Ja, ook, familie? ook, ook van Jurian Andriessen, okay. ja. ja. de componist die veel voor film geschreven heeft, van Varen heeft hij geschreven. Ja. Uh, maar het is Hendrik Andriessen, de, de pater familias. En uh, toen Hendrik Andriessen een aanstelling kreeg op het conservatorium in Utrecht, toen heeft hij het koor waarvan hij dirigent was...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 dus die klassieke muziek meteen uh, opzij geschoven okay. en, uh, en de popmuziek verder gaan verkennen. Okay. Okay. Maar klassieke muziek in het geheel opzij geschoven? Nee, nee want dat is ja, toch wel... Jawel, maar, maar niet want, om... meer... Kijk, mijn, voor mijn grootvader was, uh, was barokmuziek belangrijk en Beethoven was heel belangrijk, maar als, het, als de klassieke muziek zich verder ontwikkelde in de 20 e eeuw, daar had hij niet zo heel veel meer mee. Terwijl ik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 En, en betekent... in die film, een rode hoge hakken. <laughs> en die heeft. Hij, hij maakte nogal, nogal exotische films, zal ik maar zeggen. Ja, ja. In kleur, ja. maar ook in de karakters. En daar zat een liedje in, in, een van die, in die specifieke film. En dat heette Pien Sign Me. Denk aan mij. En dat werd in die film gezongen door een moederzangeres. Echt een. een hoe moet ik moet zeggen een. Uh,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 I'm mm -hmm.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 Ochtenden, of zo rond een uur of elf, trok hij altijd met een aantal muzikanten. En ook met een, uh, met een van de medestudenten op de academie, die goed saxofoon speelde. Gingen ze altijd op een pleintje in het centrum, uh, in het wild, in het openbaar, uh, spelen. En dat was dan vaak jazzachtige geïnspireerde muziek. Daar ging ik natuurlijk ook altijd naartoe.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 Een, een lettertype uit Frankrijk een soort experimenteel oh, okay. modern lettertype dat heette de shock en daar hebben we ons bandje naar genoemd en we hebben ook een aantal keren opgetreden um, maar ik had toch wel in de gaten dat uh, als ik dat echt goed wilde doen dan moest ik me daar toch wel behoorlijk storten en ik dacht mijn kwaliteiten liggen toch niet helemaal okay. maar je hebt dus in daar... dat bandje gespeeld? ja, ja is... ik was de zanger in het bandje oh, de zanger? Ja. nog een ja. instrumentenverlener of alleen stem? nee, alleen, alleen de stem oh, oké okay. ja. ja. Hebben we dat? De shock? Nee? Hey, <laughs> misschien dat ik nog wel ergens een, een dingetje of een fragment kan, kan vinden. Moet ik wel even zoeken, hoor. Ja. Moet ik wel even zoeken. We hebben deze keer met een keer met een heel klein bandrecordertje, of misschien moet ook zo'n cassetterecorder, oh, okay. hebben we zo in de oefenruimte, en dat ja. was in een garage, dus het klinkt, uh, klinkt ontzettend klinkend, hol, Hebben ja, ja. we deden uh, covers.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 Je hebt voor tekenen gekozen. Ik heb voor tekenen gekozen, oh, ja. ja. En de andere leden van de shock zijn wel doorgegaan? Of weet je uh, nee, dat, dat weet ik niet. Nee. Dat heb ik niet gevolgd verder. Nee. Nou, nee. nee. Ja, we kunnen het wel juist naar boven halen, hè? De duistere krochten van... Eindhoven. Eindhoven, ja. Ja, nee, we hadden... Een, ik geloof dat uh, de, de muziek... Een, een nummer Knock on Wood van Eddie Floyd. Ja, ja. En... Uh, uh,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 Haarlem. En omdat de huizen hier aanzienlijk minder duur waren dan in Amsterdam... is het gewoon Haarlem geworden...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 bij een oliebollenkraam had ik honderd appel, appelbillets eh, oh. ingeslagen. En mijn vrouw, die had een emmer met een kluwa en bischopswijn gemaakt. Dus, dus het was echt.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 En, uh, die, het was allemaal een openbaring. Ze hadden iets dergelijks nog ja. nooit eerder gehoord. Dus dat was wel een feest. En later kwam Karel dus... met de mensen van Lucio langs. Ja. En dan was het ook vaak zo dat... Uh, als er dan een nieuwe cd zou worden gemaakt... dat... Uh,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 En die mensen, om mij wegwijs te maken in dat genre wat ik nog niet kende, hadden ze een stapeltje van tien LP's meegenomen. Okay, yeah. En dus heb ik aan hun gevraagd, um, uh, als jullie nou zo direct weggaan, mag ik deze dan nog een weekje lenen ja. ter inspiratie. En dat was goed. Dus na een weekje bracht ik ze terug. Intussen had ik natuurlijk wel een cassettetje met een best-of gemaakt. Ja, dus we hebben hier weer in het atelier oh, voortdurend ja, verhoor muziek ja. Oh, leuk, ja. ja, Maar de muziekstijl zegt mij verder niets. Dus misschien nou, we we kunnen nou straks wel wat opzetten. Ja. Staan, ja. ja. Ja. Oh, ja. Ja, ja, ja, leuk, leuk, leuk, leuk. Nou, ik uh, raar over de ESCO, daar was ik ook wel een, een zwaar onder de indruk, hoor. Ja. ook niet dat is, is, is zo'n mooie muziek Fantastisch, uit. Fantastisch, hè, zo'n ding. Ja, ja. Ja. Maar wat we net al aanhaalden, je voelt zo in die Zuid-Amerikaanse muziek veel meer emotie... Ja. ...dan bij andere soorten muziek. Ja. ja elektronische ja. muziek hoef je al helemaal niet te verrijken, maar, maar ja... No, het het is... vol in, in, in, in, in, in samba, in, in, ja. in uh, ja. uh, cumbia... Uh, ja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 Ze, die ga je vanavond zien. Oh. En toen hebben we diezelfde avond uh, hebben we die groep zien, uh, zien spelen. Dat was echt ongelooflijk. Als afsluiting van het eerste uur... hier twee nummers van Jopo in Mono. Het samenwerking van Velaski en Joost Zwarte. Hier komen ze. Jopo in Mono met Washi Messa en Appalachon Controle. Alcohol, hanas,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 Ik heb een zin in de koude sein. En zin, ik in de in Careful If you are too careful, careful. Life is Should gonna be an So careful you are not too, you are too careful, careful.